Dan is weer nog vanavond bewolkt en regen. Vooral in het noordwesten, wat regen. Vrij veel wind. minimumtemperatuur temperatuur 4 tot 8 graden. Morgen bewolkt en regen of motregen. Veel wind. Aan zee soms stormachtig en een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeers. Zen is mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is. Yeah! In in ZFM. ZFM met nu het weekend in. Let the bass kick. move for the rhythm of the music, and my body starts to move. Jij de retour. Jij de retour. Number five! The most important got you You can take a break.